1 uur. Het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Amerika zou werken aan een plan waarbij de Syrische president Assad vertrekt. De dvda wil technische studies gratis maken... en files op wegen naar stranden en volle parkeerplaatsen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het noordoosten... en de oosten is later vanmiddag kans op een enkele bui. De maximaal loopt uiteen van 18 graden op de wadden tot 25 in het zuiden. Morgen wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt rond 22 graden. President Obama werkt aan een vredesplan voor Syrië... waarbij president Assad vrijwillig opstapt... en de macht overdraagt aan iemand uit zijn regering. Die moet dan verkiezingen voorbereiden. Dat staat in de New York Times. Het plan is gemodelleerd naar de overgangsregeling in Jemen. President Saleh droeg na maanden van onlusten de macht over aan zijn vicepresident. De New York Times wijst erop dat het plan alleen kans van slagen heeft... als Rusland eraan meewerkt. Dat land blokkeert tot nu toe elk initiatief... dat aanstuurt op een machtswisseling in Syrië... Vrijdag kwamen meer dan 90 mensen om het leven bij een aanval op betogers in de stad Haula. Bloedbad komt deze week aan de orde in een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Studenten die exacte vakken gaan studeren hoeven geen collegegeld meer te betalen. Dat voorstel doet de PVDA. Er is in het bedrijfsleven een groeiend tekort aan studenten met een technische opleiding. Het is gerechtvaardig studenten die deze vakken studeren voordeel te geven. Zei Ronald Plasterk in Buitenhof. We moeten nu drastischer er tegenaan. En ik denk dus inderdaad als je nu tegen 100.000 studenten, leerlingen zegt... als jullie dat gaan doen, we hebben je zo hard nodig... dan schenken jullie dat collegegeld kwijt. Dus dat we tegen de jonge lui in Nederland zeggen, waarvan nu... 2 op de 10 kiezen voor een beta-techniek. Een dat we er vier op de 10 van willen maken. We zitten op je te wachten. Wees maar... welkom. De maatregel zou, rond, zou volgens de PvdA rond de 180 miljoen euro gaan kosten. Eerder pleiten ook al werkgevers in de elektrotechnische industrie voor gunstiger financiële voorwaarden voor studenten in technische vakken. GroenLinks-prominent Femke Halsema steunt de kandidatuur van Jolande Sap... als lijsttrekker van haar partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Dat zei ze in bedekte termen in het tv-programma Even Jinek op zondag. Ik heb anderhalf jaar geleden met overtuiging het stokje overgedragen mm -hmm. aan uh, Jolande Sap... en met instemming van de voltallige fractie. En voor mij is er geen reden geweest om van gedachten te veranderen. GroenLinks-leden kunnen sinds gisteren stemmen op fractievoorzitter Jolande Sap... of Tweede Kamerlid Tovic Dibi. Oud-fractievoorzitter Halsema zegt dat ze haar stem al heeft uitgebracht. Dibi zei vannacht in het BNN-radioprogramma De Overnachting... dat de steun van GroenLinks in 2011 voor de politietrainingsmissie in Koendoes in alle opzichten fout was. De kandidaatlijsttrekker zegt dat zo'n besluit nooit meer mag worden genomen. Het ergste rondom die missie is niet per se die missie. Want het idee daarachter is heel mooi. De meisjes in Afghanistan die naar school gaan krijgen, zijn ze in hun gezicht. Dus ik bedoel, er moet wel iets gebeuren daar is dat wij erover hebben gesproken. Alsof we vanuit Den Haag voorwaarden garanties konden stellen... over niet vechten of over we gaan ze allemaal volgen. Dat kan niet. De steun van GroenLinks was nodig voor een Kamermeerderheid. De fractie stond volgens Dibi onder zeer grote druk. Van de tien Kamerleden stemde alleen Ineke van Gent tegen. Eén tegenstem was acceptabel, zei Dibi. Volgens hem waren er meer Kamerleden van GroenLinks die tegen wilden stemmen. Uiteindelijk heb ik het zelf heb ik mezelf gedwongen om toch voor te stemmen... omdat de druk zo groot was. De druk was enorm. Uh, de vraag was ook wat er met de partij ging gebeuren... als we tegen zouden stemmen. Dibi noemt de Koendersmissie als reden dat het nu slecht gaat met de partij. GroenLinks is in de peilingen gehalveerd. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Op de Veluwe en in de Achterhoek is het gevaar voor natuurbranden groot. In deze gebieden geldt sinds dit weekend code oranje. Dat betekent dat als er nu een melding van een natuurbrand binnenkomt... de brandweer dan uitrukt met vier tankauto's in plaats van één. Op die manier hoopt de brandweer beginnende branden in de kiem te smoren. Door de lage luchtvochtigheid, sterke wind en hoge temperatuur... is de kans dat een brand zich snel uitbreidt erg groot. Bos- en heidebranden zijn vaak moeilijk te blussen, zegt de brandweer. Een van de specifieke elementen in het bos en op de heide is dat je vaak moeilijk bij de brand kunt komen. Weinig paden um, en, en, en heel veel vuurbelasting. Er is gewoon heel veel brandbaar materiaal aanwezig. En op het moment dat hij dan groot wordt, dan, ja, dan, dan heb je zelf ook problemen om bij het water te komen. Dus we willen zoveel mogelijk voorkomen dat hij heel groot wordt. Zodat we gewoon makkelijk alsnog die brand kunnen stoppen. In Utrecht, Overijssel en Noord-Limburg geldt de code geel, wat verhoogd gevaar betekent. Gisteren legde op Vlieland een brand een stuk natuurgebied... zo groot als twee voetbalvelden in de as. De brandweer op Vlieland kreeg hulp van de brandweer van de luchtmacht... die in de buurt was voor een oefening. Als de SP de grootste partij wordt bij de verkiezingen... wil Emiel Roemer premier worden. Volgens de peilingen maakt de SP kans om op 12 september... de grootste partij te worden. Een baan als minister-president ziet hij dan wel zitten... zei Roemer in het tv-programma Nieuwsuur. Zeker weten. De kiezer is aan het woord. Maar laat ik er niet omheen draaien. Als de SP de grootste wordt... dan vind ik ook dat hij die verantwoordelijkheid moet nemen. Deze week zei PvdA-leider Samson dat hij alleen als minister-president... in een kabinet wil en bijvoorbeeld niet als vicepremier in een kabinet kabinetroemer. De SP-leider zegt dat hij zich dat kan voorstellen. Lady Gaga treedt niet meer op in Indonesië. De popdiva heeft het concert afgezegd na dreigementen van het front... van de verdedigers van de islam. De dreigementen zijn serieus, zegt correspondent Michel Maas. Dat front heeft al uh, regelmatig bewezen dat ze die dreigementen ook omzetten in daden. Ze, zijn, uh, ze gaan vaak over tot geweld. En uh, de organisatoren, uh, of uh, ja, Lady Gaga zelf, uh, die heeft besloten om dat risico niet te nemen. Omdat niet alleen de veiligheid van Lady Gaga in uh, het geding zou zijn, maar ook van ja, een onbekend aantal uh, bezoekers van haar concert. Ja, wat hebben ze tegen Lady Gaga? Nou, ze noemen haar een duivelaanbidster en uh, zeggen dat ze de jeugd in Indonesië gaat bederven met haar sexy kleding en haar uh, sexy songteksten. En dat willen ze in Indonesië niet hebben en ja, daarom bedreigen ze haar. En ze hebben dus ook, uh, toen het erop leek dat het concert wel door zou gaan, hebben ze kaartjes gekocht, massaal, voor die FPI, voor dat front, om er zeker van te zijn dat dat, dat het concert dat het verstoord zou gaan worden. Ja, dat front, kan dat gewoon zijn gang gaan? Doet de overheid daar niets tegen? Ja, het is, het is een, een knokploeg, een legertje. Niemand weet eigenlijk hoeveel leden het heeft. Het is niet echt een massabeweging, want uh, anti-gaga betogingen... die kregen niet meer dan 10 tot uh, 20 mensen op de been. Maar het is een gevaarlijke groep die, uh, ja, die, die begon met uh, cafés in elkaar te slaan tijdens de ramadan en is later uh, geweld gaan gebruiken tegen religieuze minderheden. En nu uh, dit, ja Lady Gaga, maar ook een Canadese schrijfster uh, over de islam... die is de afgelopen weken aangevallen. Uh, dat kan inderdaad allemaal ongestoord gebeuren. Want uh, de politie bijvoorbeeld die is opvallend behulpzaam als het gaat om de FPI... En uh, de, uh, de hoofdcommissaris uh, van politie heeft de FPI zelfs geprezen als een uh, behulpzame organisatie die uh, de orde helpt uh, te bewaren in Indonesië. Dus de politie die steunt ze van, uh, van ganse harten. En ook de politici die uh, of ze houden hun mond of ze steunen eigenlijk die FPI. Want niemand lijkt zijn vingers aan deze groep te willen branden. Ja, dat is natuurlijk niet echt uh, goed voor het imago van Indonesië dit, hè? Nee, absoluut niet. Want Indonesië had het imago van een uh, tolerant land te zijn. Een land waar uh, islam en democratie hand in hand zouden gaan. En uh, waar alle plaats was voor alle godsdiensten van de wereld. Maar dat imago, dat wordt op deze manier wel snel om zeep geholpen. De Russische violist Andrei Baranov is winnaar geworden... van het koningin Elisabeth Concours in Brussel. De winnaar van de muziekwedstrijd krijgt een bedrag van 25.000 euro. En Baranov krijgt drie jaar lang een Stradivarius-viool in Bruiklijn. De tweede plaats was voor de Japanner Narita... en derde werd de Koreaanse violiste Hyun. En in het NOS-journaal van een uur geleden... was voor het eerst het nieuwe decor te zien. Vanavond om acht uur de grootste veranderingen... en de extra lange tune met de gong... In de kortere journaals is er een kortere tune. Goedemiddag. Ja, dit is het dan, het nieuwe decor. Dit is het allereerste NOS-journaal in dat decor. En overdag zitten we. Goed, het nieuws. En daar gaat het natuurlijk om. Sport. De open Franse tenniskampioenschappen, beter bij u bekend als Roland Garros, zijn vanochtend begonnen. Mark Brasser, er doen vijf Nederlanders mee, hè, geloof ik. Ja, inderdaad. En, en van die vijf komt er vandaag op de openingsdag maar eentje in actie. Dat is uh, Igor Seisling, afkomstig uit het uh, kwalificatietoernooi. Amsterdammer speelt tegen Gilles Müller uit uh, Luxemburg. Dat is een redelijke loting voor Seisling. De Gilles Müller is ja, toch een speler die uh, van snelle banen houdt. heeft wel vaak mee heeft gedaan uh, in, in, in Parijs, maar ja, nog nooit door de eerste ronde is gekomen. De Seisling speelt de derde partij op uh, baan 2. Het is nog even wachten. De eerste partij op die baan is afgelopen. De tweede partij staat erop uh, ja. en dan mag, uh, daarna mag uh, Igor Seisling aan de bak. De andere... Uh, 4, uh, Robin Haas, Mikaela Krajček, Aranska Rus en uh, Kiki Bertens. Ja, die zullen morgen of overmorgen in actie gaan komen. Ja, naar welke partij kijk je nu? Ik zit nu te kijken naar de partij van uh, Juan Martín Del Potro. Dat is de tweede partij op het, op het grote centercourt. Daarvoor uh, speelde Samantha Stoser. Uh, toch ook een speelster van naam. De nummer zes geplaatst, Australische. Zij won uh, vrij makkelijk. Want er komen natuurlijk vandaag niet de absolute top in actie. Maar toch wel spelers van naam. Bijvoorbeeld deze Juan Martín Del Potro. Speelt tegen Albert Montanes. Oh. Lastig eerste ronde voor. Voor Del Potro, want die Montanese, ja, toch een jongen die vorig jaar in de vierde ronde stond. Op Roland Garros, een goede gravel-tennisser. Ja, verder hebben we eh, Tsonga gaat nog spelen vandaag. De Hoop van de Fransen, eh, Venus Williams en die Roddick. Dus er gebeurt best wel wat op deze eerste dag. Maar de Federer's en Nadal van deze wereld, die, die zullen we vandaag nog niet zien. Oké, okay, dankjewel Mark Wasser. En in Oostenrijk kunnen verschillende atleten zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Floris van Hoorn over hoe het de Nederlandse meerkampers vergaat in Gutsies. Zeven onderdelen hebben de Nederlandse teamkampers afgewerkt in Gutses bij de internationale meerkampmeeting. En zowel Eelco Sint-Nicolaas als Ingmar Vos liggen op koers voor olympische kwalificatie. Beiden scoorden een persoonlijk record op de 110 meter hoorden... en deden dat ook nog eens bij het discuswerpen. En daardoor lijkt Eelco Sint-Nicolaas niet alleen op weg te zijn naar die olympische kwalificatie. Hij lijkt ook op het punt te staan hier in Gutses het Nederlandse record van Robert de Wit te verbeteren. Een oud record, want het stamt uit 1988. Ook bij de Nederlandse vrouwen wordt uitstekend gepresteerd. Met name Daphne Schippers maakt indruk. Een persoonlijk record bij het verspringen. En dan gaat het heel spannend worden voor haar. Niet of ze de Olympische kwalificatie gaat afronden hier. Dat gaat wel lukken. Maar komt ze in de buurt van het Nederlands record op de zevenkamp. Dat is van Karin Rukstoel. Nadien Broersen doet dat ook goed. Gaat ook op weg naar een persoonlijk record. Dus de Nederlandse afvaardiging in Gutsus presteert uitstekend. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB Johnson Hoka. Ja, John, er zijn veel file-meldingen richting de kust. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. En vooral naar Scheveningen en de Zeeuwse kust. Naar Scheveningen zijn bijvoorbeeld alle parkeerplaatsen vol. Dus het verkeer wordt, eh, althans, wordt ge het geadviseerd om niet eh, met de auto te gaan. maar gebruik te maken van het openbaar vervoer. Want alle parkeerplaatsen zijn dus al vol. Um, nog even uh, op de A12, uh, Den Haag naar Utrecht. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Rewijk. Daar zijn drie rijstokken dicht en staat twee uh, kilometer file. Nou. Richting de Zeeuwse kust is het al rijden op de A58 richting Vlissingen. Daar is het wel een stuk minder druk geworden. Een uurtje geleden stond er nog 15 kilometer. Nu staat er nog 3 kilometer tussen Reeland en Afwit-Ierseke. Op de N57 Rotterdam richting Oudorp. 3 kilometer tussen de A15 en Hellevoetsluis. En 59 richting Zierikzee. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Knoop het Helgatsplein en Oude Tongen. En richting Zandvoort is het vrij druk op de N201. Daar staat dus Heemstede en Zandvoort 3 kilometer. Dankjewel, John. Nog een keer de hoofdpunten. President Obama werkt aan een vredesplan voor Syrië... waarbij president Assad vrijwillig opstapt... en de macht overdraagt aan iemand uit zijn regering. De PvdA wil technische studies gratis maken. En er geldt code oranje op de Veluwe en in de Achterhoek. Het gevaar voor natuurbranden is daar groot. Dit is Radio 1. Max... Welkom bij deze persconferentie. Hij heeft een hier over de tennis. Ja, dit is een goed spel hoor. De Perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de Perstribune op deze stralende Pinksterzondag. Te gast Martin van Geel, technisch directeur bij Feyenoord. Als u vragen aan hem hebt en ze komen al binnen, deperstribune.nl is ter beschikking. Vliegende kip Jules van der Wart, bij Tennister Christy Bogert op bezoek. Het antwoordapparaat luisteren we af 035 677 6001. Met een vraag deze week: waarom bij voetbalwedstrijden er toch altijd maar één commentator is, in plaats van dat er twee zijn, zoals bij het schaatsen, bij het wielrennen. Waarom kan naast de commentator van dienst van Studiosport niet ook die technische kenner zitten die het spel van binnenuit uh, mee becommentarieert? Dat antwoord komt zometeen op die vraag. En even en Heddy zijn er weer, natuurlijk met hun blik op de afgelopen sportweek. En uw reacties dus op deperstribune.nl. Technisch directeur van Feyenoord, Marten van Geel. Goedemiddag. Goedemiddag. Martin. Fijn dat je er bent. Uh, technisch directeur uh, van uh, Feyenoord. Ja, het seizoen uh, zit erop. Uh, en dan breekt toch de tijd aan van... Uh, hoe verder voor het volgende seizoen neem ik aan. Dat klopt, ja. ja. En wat doe je dan? Nou, we hebben in ieder geval een fantastische afsluiting gehad. Uit bij Heerenveen gewonnen. En een ongelooflijk mooi moment in de Kuip... dat we het seizoen konden afsluiten met onze supporters. Ja. Ja, en dan de dag erop begin je eigenlijk al weer meteen nadenken. Ja, niet alleen nadenken, het is een continu proces. Maar begin je eigenlijk al daadwerkelijk weer aan het nieuwe seizoen te werken. Uh, waaronder bijvoorbeeld de afgelopen 14 dagen... hebben wij continu gewerkt aan onze begroting voor volgend jaar. En uh, nou die, daar gaan we komende week gaan we dat helemaal afronden. Zeg maar continu werken. Begroten. Wat ben je dan aan het doen? Wat, ik aan do wat wij dan als directie aan het doen zijn, is dat alle uh, geledingen binnen Feyenoord hun jaarplannen laten indienen. Of het nou commercie is, of sales, of uh, merchandising, of uh, marketing, of de voetbalkant, de jeugdopleiding, et cetera, et cetera. Dat vegen we allemaal bij elkaar en dan gaan we kijken of we dat daadwerkelijk ook kunnen bewerkstelligen naar volgend jaar. Dan gaan we de inkomsten die gaan we inschatten en dan gaan we de, de kosten daar tegenover zetten. Ja, en dan zullen we moeten zorgen dat we volgend jaar weer een winst gaan maken, zoals we dat dit jaar ook financieel doen. Want we worden wel steeds gezonder, maar we zullen toch nog zeer uh, de vinger aan de pols moeten houden. Ja. Dus daar zijn we veertien dagen heel zorgvuldig mee bezig geweest, zodat ik ook weet uh, met de voetbalkant van ja, wat is er eventueel te besteden? Ja. Jij was voetballer tussen 1977 en begin jaren 90. En vier... 95. 95, ja. 95 ja. zelfs. Ja, ja, ja, ja. En, en heel trouw. Uh, uh... In het begin aan Willem II geweest, hè? Nou, ik heb twee jaar bij Willem II gespeeld. Uh, van mijn 16 tot mijn 18 En toen ben ik naar Ajax gegaan. Ja. Dan heb ik twee jaar gespeeld. Toen zeven jaar Rode ODSC. Toen twee jaar Feyenoord. En toen weer vijf jaar Willem II. Toen was de cirkel rond. En toen ben ik met 34 jaar in 1995 gestopt. En eigenlijk meteen begonnen met, uh, met dit werk. Ja, zeg maar. Hoe, hoe word je dan van, van uh, profvoetballer technisch <laughs> directeur? Want wat is dan de, de gave en de opleiding die je uh, uh, geschikt maken? Nou, een echte opleiding is er eigenlijk uh, niet voor. En durende mijn, uh, mijn voetbalcarrière ben ik natuurlijk altijd al bezig geweest uh, met uh, want ik had ook een gezin, drie kinderen nou, een hoop ja. verantwoording vind je dan en uh, nou, dan moet je gaan kijken hoe je het dan vorm gaat geven na je voetbalcarrière, want je kunt niet eeuwig voetballen. Dus ik had al uh, cursus boekhouden gedaan, ik had Nima Aangedaan. gedaan, ik had uh, public en voorlichting gedaan uh, een heel aantal zaken. Het klinkt heel erg als, een, als, een, als, een, als iemand die zegt, voor mij geen zwart gat, ik ga ja. plannen ho ja. hoe mijn toekomst erna, Klopt. want dit kan nooit lang duren meer. Klopt, Klopt. Ja. zelfs journalistiek gedaan en, maar toen, uh, ja, toen, en toen kwam de managementleergang. Dat was eigenlijk de enige uh, uh, opleiding die min of meer gericht was richting een, een, een directeurschap ja. bij een voetbalclub. Uh, nou, die heb ik uh, gevolgd uh, vijf, in 1995-96. Dat was de, de eerste leergang met Jan Reker, met Frank Arneesen, met Hans Nijland. Uh, uh, een, een heel aantal Zal me goed uh, uh, hebben mensen. Gekomen. Han Berger, uh, kan ik me nog helemaal alleen looien. Maar goed, Weile Wim Grols, destijds voorzitter van Willem II... die nam het initiatief, die zei... Martin, je loopt nu op het eind van je carrière, we zouden heel graag... want je doet al een heel aantal jaren commerciële zaken voor Willem II... zou je ook de technische verantwoording willen hebben. En toen ben ik in 1995 uh, uh, ja, op initiatief ja. van hem heb ik die kans gegrepen. En, ja, en ben ik er eigenlijk ja. min of meer ingerold. Hey, mag je zeggen, Martin. Ja, ja. Dus je, je komt dan achter een bureau te zitten, maar denk je dan niet... Ja, en hoe nu verder. Ja, want dat is toch anders dan lekker trainen op het veld ja, en zondag je wedstrijd te spelen. Precies, ik werd in het diepe gegooid en ik ben eigenlijk op mijn gevoel meteen gaan werken, eh, zoals ik later ook ben blijven werken met veel structuur. Eh, maar eh, wat ik al zei, wel op gevoel, en dit vak is een ervaringsvak, nee. zoals trainercoach ook een ervaringsvak is, dus ik ben niet meer dezelfde dan nee. 17 jaar geleden. En in zo'n ervaringsvak ga je natuurlijk ook op je bekken. Dan ga je fouten maken, dan ga je leren, eh, maar het eerste nee. jaar was enorm emotioneel voor mij moeilijk, want je zegt net terecht, uh, je komt uit de kleedkamer ja. achter het bureau... en je moet eigenlijk meteen gaan uh, oordelen over je spelers, uh, over medespelers... waar je altijd mee gevoetbald en getraind hebt. Nou, dat was emotioneel erg moeilijk. Maar goed, daar groei je doorheen. Je gaat je bewijzen. Na een aantal jaren uh, is die selectie veranderd. Ja, en dan, dan ga je door. Zeggende mazzel, uh, zeg ik dan ook maar even achteraf... was natuurlijk dat je vrij snel nadat je technisch directeur bij Willem II werd... met co Adriaanse en dat elftal notabene Europa in ging, de Champions League. Ja, maar dat was wel nadat nou, we een hele moeilijke eerste periode ja. hadden gehad... waarom we ons net handhaafden in de, in de eredivisie. Een ja. gouden greep was natuurlijk de aanstelling van Ko Adriaans als hoofdtrainercoach. Hoofdtrainer, de belangrijkste uh, persoon in een voetbalclub. Ko was een gouden greep. En daar zijn we gaan bouwen met Willem II en inderdaad voor het eerst sinds 35 jaar de UEFA Cup en het jaar daarop zelfs Champions League. Ongelooflijk ja. mooi. Ja, straks meer over dat vak van technisch directeur. Nu bij Feyenoord, eh, met eh, andere tussenstations eh, daarvoor natuurlijk. Mm -hmm. Maar toch nog even die actieve loopbaan. We gaan terug, nu hoorbaar terug, naar eh, een doelpunt dat je maakt in dienst van Feyenoord. Het was tegen VfB Europa Cup wedstrijd. En Feyenoord komt op 2-0. Gaat Feyenoord op jacht naar de 2-0. Zet de hoogte van de 16 meter. Gaat Krippi de 16 meter binnen. Laten we al een penalty. Het is een penalty. En dan van Geel, oog in oog met Eikeymel, de captain van Feyenoord. daar gaat hij en hij gaat erin. 2-0 voor Feyenoord. De ploeg op gelijke hoogte en Rotterdam feest terecht. En Martin van Geel doet iets heel geweldigs voor Pim van Beek. Hij loopt terug naar de trainer van Feyenoord. Hij gaat helemaal naar toe en geeft van Beek een hand. En nu dan Feyenoord op een 2-0 voorsprong. Ja, zo was dat. Uh, dat hoor je nu, uh, nu terug. Misschien nooit meer gehoord uh, zelf oh, nee. zou kunnen. Uh, nee, nooit wat, gehoord. Maar denk ik, je? ik ken het moment wel natuurlijk. Ja, want, ja, ja wat, wat doet het je nu? Want er zitten een paar emoties bij, behalve dat je scoort. Uh, ja. maar, maar goed, uh, dat helpt Feyenoord verder, niet verder. Maar je geeft Pim Verbeek een hand. Dat klopt, omdat ik altijd uh, iemand ben uh, van rechtvaardigheid... van openheid, van eerlijkheid. En ik vond dat op dat moment uh, dat het bij Feyenoord uh, niet eerlijk toeging. Uh, wij zaten in een trainingskamp in, in de Rozep in Oosterwijk. Ik weet het nog precies. S'avonds zouden we spelen tegen Stoetgaard. We hadden uit met 2-0 verloren. Uh, en en s ochtends in de krant lazen we al als die wedstrijd verloren zou worden... dan zou Pim Verbeek ontslagen ja. worden. Nou, daar, daar kan ik dan niet zo goed tegen. Dan worden er spelletjes gespeeld. Nou, Op het moment uh, dat ik 2-0 maakte uit die, uh, uit die penalty... waarin we dus eigenlijk de verleden... Lengen kunnen gaan afdwingen. Helaas scoort Singer Vinson, een uh, fantastische speler trouwens van gaat net voor tijd 2-1. Mm. Maar dan wil ik toch op dat moment uh, wil ik Pim Verbeek uh, daarin uh, steunen. En ook na afloop van de wedstrijd uh, ben ik zelfs uh, naar uh, de persruimte gegaan. Om, uh, om die steun nog eens een keer uh, mm. duidelijk te maken dat wij als spelersgroep, ik was toen al tijd aanvoerder achter onze trainer stonden. Ja, zeg maar, er is ook in je latere carrière... dus die van technisch directeur moment geweest... dat je een trainer moest ontslaan. Uh, Mario Been, toen je bij Feyenoord uh, zat zo ongeveer. Ja. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat was een totaal Dat was met de beenhakkenzaak natuurlijk nog. Nee, nee, nee. nee. Daarvoor, uh, ja. We hebben in het begin van dit seizoen een vervelende gebeurtenis gehad... in Ermelo, in het trainingskamp... waarin er dus een, een stemming plaatsvond... dat een ja. merendeel van de spelersgroep daar niet meer achter stond... achter de, de hoofdtrainercoach Mario Been. Daar heeft Mario zijn conclusies uit. Getrokken. Maar ik dus straks hoorde ik, want ik was hier al even eerder van eh, dat het ontslag van een trainer eigenlijk nooit iets nee. teweeg brengt, ben ik totaal niet mee eens. Dat zeiden de jakhalzen. Ja. Ja, dat, dat klopt dus niet. Nou ja, nee. het voorbeeld was uh, Co. Adriaanse weg bij Twente. Wat, ja. wat doet McLaren? Die, die komt slechter uit de verf dan ja. uiteindelijk, zoals Co opereerde. Ja, maar dat is ook zo. Maar als, als technisch verantwoordelijke of als directielid, zul je toch altijd moeten afwegen van ja, wat is het beste voor de club? Kijk, en als je een situatie aantreft waarin een spelersgroep of geen vertrouwen meer heeft, de chemie er niet meer is, je hebt totaal geen verwachting dat het beter wordt want het komt natuurlijk altijd ja. uit slechte resultaten dan zul je wel degelijk een beslissing moeten nemen en dat heb ik in het verleden heb ik dat wel eens moeten doen helaas want het is de ja. meest dramatische beslissing die je kunt nemen maar bij az heb ik dat moeten doen bij rode SC heb ik dat moeten doen en daarna is het alleen maar beter geworden bij die clubs maar als ik achter een hoofdtrainer coach staat ondanks dat hij enorm onder druk kan staan co-adriaanse bij willem II, ja. later hangen van veldhoven bij rode SC. maar ja. ik geloof in die man ik geloof in die werkwijze ik voorzien dat het het wel degelijk beter wordt naar de toekomst, ga ik er vierkant achter staan ja. en gebeurt er maar Als je iemand moet ontslaan, leidt dat dan een leven lang tot uh, een rancune over en weer, of tot, uh, tot om elkaar niet meer groeten, of trekt dat ook wel weer bij onderweg? In de meeste gevallen trekt dat bij, maar het kan ook wel eens zijn dat inderdaad ja. de rancune zo groot is dat uh, dat niet meer goed komt. Maar dat, dat is heel erg jammer, en daarom zei ik al de meest dramatische beslissing, want er hangen gezinnen aan vast, dat er kunnen, ja. carrières kunnen daar in de knop gebroken worden, maar ja, des, desondanks moet je hem Af en toe toch wel eens nemen in het belang van de club, liever niet. Soms ontkom je er niet aan. Nee. Marten, we vragen onze gast altijd naar hun sportmoment van de week, waar kom je op uit? Nou, dat was op deze week, was, vond ik dat wat, wat lastig. Uh, ik heb zo, zo hard gewerkt met mijn collega's dat ik heel weinig heb gezien. Maar uh, Robert Geesink, uh, die de Ronde van Californië won, nadat nou, hij vorig jaar een bovenbeen brak, uh, nou, dat, dat biedt weer hoop voor de, voor de toekomst. Dus dat vond ik wel een heel mooi moment dat die jongen zich zo aan het terugknokken is naar zijn niveau waar, waar hij thuis hoort. Ik ja, denk dat ik, dat ik na, na het beenbreuk van vorig jaar een beetje een streep getrokken heb, zeg maar, onder het eerste gedeelte van mijn carrière. Want uh, je ja, moet gewoon echt helemaal terugkomen, terugkomen aan de top. En dat is denk ik zeker net zo moeilijk als de eerste keer daar, daar te komen. En uh, nu dan weer, uh, weer daar te staan en gewoon een hele dikke vette overwinning uh, te pakken. Ja, dat is uh, een heel, uh, heel erg speciaal moment moet ik zeggen. Ja, Robert Geesink. Ja. ja. Een individuele sporter valt natuurlijk altijd uh, nog meer op natuurlijk, hè, in, in wat hij presteert. Maar ook in wat, uh, waarin hij uh, blijkbaar soms om wat voor ook door het ijszaak. Voetballers kunnen zich nog wel eens een ja. beetje verstoppen misschien? Of ja, gaat dat... het ook niet meer vandaag de dag? Nou, dat is heel moeilijk vandaag de dag. Omdat de aandacht er zo op zit. Er is zoveel focus. Dus dat is lastig. Uh, alleen, het is wel inderdaad meer een teamsport dan, uh, dan wielrennen. En, uh, ja, en dan kun je je wel eens een keer verschuilen. Of eens een keer een mindere dag uh, veroorloven. Over, wat hopelijk dan ja. opgevangen wordt door, door je teamgenoten. Ja, maar ja, jij, jij ziet natuurlijk heel veel. Hè? Technisch directeur, al die wedstrijden en uh, je let op alles natuurlijk. Ja. Ja, nee, dat, dat komt als je 35 jaar in voetbal ja. zit en uh, je hebt nooit iets anders gedaan en, uh, en voetbal is je lust en je leven, ja uh, dan, dan zie je dat soort dingen wel. Dan kun je ook dingen plaatsen, dan kun je ook reacties van, uh, van, van voetballers wel, uh, wel plaatsen, omdat je zelf dat ook 18 ja. jaar gedaan hebt, de kleedkamercultuur kent, uh, bepaalde processen kent. Ja, dat is wel een, een toegevoegde waarde. Ja. Straks meer, Martin van Geel. Uh... Nu uh, vragen die u zelf uh, hebt over uh, de media... maar ook uh, over klachten uh, waar u mee zit en waarvan u denkt... die ga ik uh, even doorgeven aan uh, Omroep Max. Spreek iets in op ons antwoordapparaat als u iets hoort... waarvan u denkt dat is de moeite van het vermelden waard. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Uh, mijn klacht of mijn vraag is eigenlijk, uh, bij Holland Got Talent, live shows, mag het publiek uh, stemmen op de artiest die zij het beste vinden. Dat lijkt heel eerlijk, maar wat ik niet begrijp is dat de artiest die als eerste optreedt relatief de meeste tijd krijgt uh, om stemmen te vergaren. En de laatste artiest dus, maar heel korte tijd, sms'jes kan krijgen. Ik begrijp niet uh, hoe dat dan eerlijk kan verlopen. Het stoort me geweldig dat journalisten voortdurend en zonder enig herstel het woord promovendus misbruiken. Een promovendus is een ploeg die moet gaan promoveren of die gaat promoveren. Een promovatus is gepromoveerd, dus het hele jaar horen we de promovendus RKC, Het is de promovatus RKC, of zeg gewoon de ploeg die het afgelopen jaar gepromoveerd is. FC Zwolle is nu de promovendus, maar vanaf september de promovatus. Ik hoop dat sportjournalisten, als ze het gebruiken, het toch wat beter gaan gebruiken. Hartelijk dank. Groot bezwaar tegen de tegenwoordige nachtprogramma's van BNN. Ik vind dat laag bij de grond, altijd over seks. Dat is voor oudere mensen een heel vervelend programma. Dank u. Ik bel over het programma Bloedverwanten. We hebben eindelijk weer eens een prachtige serie op de tv... met een podcast waar je voor iedere week naar uitkijkt... en een kijkje in de gids... En dan wordt het uitgesteld voor de voorbereidingen van het zomerfestival. Nou vraag ik je toch, want het zijn nog maar de voorbereidingen. Dat wilde ik even zeggen. Goedemiddag, ik las afgelopen week in de krant dat uh, Jeroen Gruter, de wedstrijder van het Nederlandse Elftal, het komende EK, van commentaar gaat voorzien. We kijk ik eens voetbal op buitenlandse televisiezenders, bijvoorbeeld op de BBC. En daar wordt het commentaar altijd door twee personen gedaan. Dat vind ik daardoor erg dynamisch klinken. En ja, nu vraag ik me af waarom de NOS dat niet doet. Waarom kiest de NOS altijd voor maar één commentator? Max antwoordapparaat 035 677 6001. Die laatste vraag uh, ga ik over praten met uh, Arno Vermeulen. Arno, goedemiddag. Goeiedag. Arno is uh, chef voetbal bij de NOS uh, en ook zelf commentator. Arno bij het schaatsen, bij het wielrennen, uh, twee mensen, drie mensen, misschien wel vier, en bij het voetbal altijd maar eentje. Ja, het zijn wel andere sporten, wielrennen inderdaad, zijn is sport met, met soms drie commentatoren, maar die vullen dan ook zes, zeven uur, dat geldt voor voetbal niet. Deze meneer zei, ik kijk echt maar naar de BBC, dan hoor ik wel twee commentatoren, dat is waar, in Engeland is het normaal, zeker bij Sky Television, maar ik kijk deze week nog naar de ARD, en daar zat oh. gewoon één commentator, dus je ziet wel verschillende stijlen daarin. Ja, begrijp ik. Zelf ben ik eigenlijk ook wel voorstander maar... van twee commentatoren. Uh, waar het niet dat het dan wel uh, moet kloppen, uh, 1 plus 1 kan, uh, kan 3 zijn als je een goede co naast je hebt, uh, als dat uh, niet uh, goed hmm. uitpakt. En daar heb ik wel eens veel voorbeelden van gezien, bij vooral uh, collega's waarvan ik de naam niet zal noemen. Uh, daar rent het en dan, uh, dan kan het ook heel negatief op je commentaar werken. Dus het, het als je echt een heel goed koppel zou hebben die ja. over een langere tijd uh, samenwerkt en dat is nou juist het probleem. Ja, nou ja, dan zou ik zeggen ga er naar zoeken als je het graag wilt. Ja, dat hebben we ook wel eens gedaan. Nee, je moet je realiseren dat de meeste mensen die wij dan zouden willen hebben in de voetballerij werkzaam zijn. Als bijvoorbeeld als ex-speler. Uh, en uh, daar kan je over lange termijn vaak geen band mee opbouwen. Uh, als ze een, een half jaar geen baan hebben, dan willen ze graag als analyticus of als uh, uh, co-commentator aanschuiven. Op het moment dat uh, het komt van een geweldige club ergens in de wereld, dan zijn ze weer uh, vertrokken en voorkomen begrijpelijk... Uh, maar dat is ons lastig om daar continuïteit mee op te bouwen. Als je naar de BBC kijkt, dan zie je we bijvoorbeeld wel oud voetballers die daar werkzaam zijn, die, uh, die echt uh, ervoor gekozen hebben om dat werk te gaan doen en geen am ambitie meer hebben om terug te keren in de Hey, dan, dan zou dat kunnen. Hm. Uh, bovendien moet je wel realiseren dat wij, natuurlijk, normaal gesproken in een Nederlandse competitie alleen samenvattingen laten zien. En dan uh, heb je sowieso nee. geen commentator nodig. Het gaat echt om. Het gaat de om de integrale voetbalwedstrijden van Interlands nee. en de Europa Cup-wedstrijden en dergelijke. Ja. En dan zou je, dan zou je ja. in een situatie komen. Daar hebben we in het verleden echt wel eens serieus over gedacht, bijvoorbeeld naast onze commentatoren op een EK of een WK te zetten. Het probleem is dan dat je dan eigenlijk op zo'n tenor gaat experimenteren. experimenteren... en mensen die gewend zijn om heel lang iets op een eigen manier te doen... ineens uit hun comfortzone haalt. En ik denk niet dat dit evenementen zijn waar je dat, dat zou, zou moeten doen... Uh, dus dat, dat werkt niet. Bovendien is het ook niet zo dat elke commentator uh, heel erg geschikt is om een co-commentator zich te Le hebben. Uh, er zijn voorbeelden van commentatoren waar ik dat liever niet zou doen. Oh, okay, er zijn aan wie denk commentatoren. je dan? Nou, Frank Snoeks is typisch een commentator. Dat is een geweldige uh, verhalenverteller uh, die, die, die veel, toch wat meer woorden gebruikt dan een gemiddelde commentator. Ik denk dat dat een lastige situatie zou zijn bij voetbal, hè, want bij schaatsen gaat dat prima om bij voetbal er een, een co-commentator te hebben. Ja, maar wacht even, Arno, maar dan past hij zich toch aan, uh, aan het evenement? Nee, dat ben ik niet met je eens gehoord. Mm. Want dan zou iemand die dat al uh, 25 jaar bij ons uh, fantastisch doet, waarvan wij vinden dat hij uh, een van onze topcommentatoren is, zou uh, plotseling op 56-jarige leeftijd het heel oh. anders moeten doen, omdat wij dat in ons hoofd halen. Nee, dat zou alleen zo zijn als wij denken dat we met één commentator uh, niet uit de voeten uh. kunnen. En dat het echt absolute verplichting is om met twee commentatoren ja. hey, te werken. En Arno, dat ik, vind ik, dus ik, niet. ik dat vraag het even dus niet. Aan, aan Martin van Geel, wat die komt dus uit die, voet, die zit in, midden in die voetbalwereld... die ziet al die, uh, die wedstrijden, hoort al die... Uh, wat zou jij uh, wensen, Martin? Nou, ik zou, je... er, ik zou er geen voorstander van Waarom zijn. Waarom niet? Omdat ik denk dat het veel te onrustig wordt. Uh, de, de, totaal onvergelijkbaar met schaatsen... Uh, waar heel veel uh, dezelfde hondjes gereden worden. Uh, wielrennen wat zes, zeven uur ja. uh, duurt inderdaad... waarin je dus momenten hebt en anekdotes kunt uitwisselen en vertellen... het van elkaar kunt overnemen. Voetbal is zo dynamisch, dat gebeurt elke seconde ja. gebeurt er iets. Nou, daar moet één commentator daarop in kunnen spelen. Daar gaat zo vaak mis, denk ik. Euh, omdat het nogmaals zo dynamisch is dat je heel snel moet reageren. Als je dat met tweeën doet, ja, dan doe je het met tweeën tegelijk. Je vult elkaar daar niet aan. Veel te onrustig. Maar de in in inhoudelijke mensen die erbij kan komen... juist van degene die van binnenuit het spel komt? Nou, ik denk dat die commentatoren die dus uh, die jarenlange ervaring hebben... dat uh, heel goed kunnen inschatten. Die hoeft niet per se zelf gevoetbald te hebben op het allerhoogste niveau... om toch te kunnen inschatten. Kijk, als je dat er nog bij hebt... dan is dat misschien nog een meerwaarde. Ik, ik zou er persoonlijk geen voorstander van zijn. Ik ja. denk dat het veel te onrustig wordt. Goed. Arno, uh, die, die steun heb je dus, zou ja, ik zeggen? Nee, Het is, het is een wijs man, Martin. <laughs> nou, trouwens, je moet je ook realiseren... bijvoorbeeld op zo'n Europees kampioenschap voetbal... dat wij de hele avond uitzenden. En dat, dat je op allerlei tijdstippen... Jan van Halst, Gert-Jan Verbeek, ja. Louis van Gaal, uh, analisten die alleen maar naar data uh, kijken, weer totaal nieuwe ontwikkeling, die hoor je ook allemaal natuurlijk al op zo'n avond met een mening ja. over voetbal, met tactische analyses. Dus het is niet zo dat je dat padje niet krijgt als je één commentator uh, uh, ja. hebt. Uh, uh, de rest van de avond dan wordt het pakket toch ja. wel gevuld. Ja, maar goed, je begon met te zeggen, ik zou het zelf wel willen. Ja, nou, ik heb altijd wel gezegd, als je dus een ideaal duo hebt, er blijft het bij, als je ja. echt de beste commentator hebt, met ook de meest geschikte co-commentator, die zijn rol begrijpt, die op de juiste ja, moment iets zegt, timing is dan ontzettend belangrijk, dan kom je tot een, tot een, een ideaal plaatje, wat echt heel erg goed zou kunnen zijn, maar het, de kans dat het uh, niet goed gaat, dat het mislukt, uh, en dat het de boel verstiert, is uh, misschien wel groter. Ja, Nou ja, goed, de, de, de vraag is gesteld... Oh. We met zes man, zes commentatoren naar Polen, Oekraïne. Oh. Dan moeten er nog weer zes van die co-commentatoren oh. ja, maar bij. Dat komt natuurlijk niet Nee, hoor. dat verdien je weer terug op, op, op de analisten die niet langskomen. Dan. <laughs> <laughs> maar, maar goed, het antwoord op de vraag is ja, maar we doen het niet. Eh, en, en het hoeft ook niet. En het heeft praktische bezwaren. Het is niet per se. En, eh, het, het zou goed kunnen werken ja. als je zoals de Engels eh, eh, het kunt aanpakken. Arno, ik dank je wel. Ik wens je een mooie zondag. Eh, benut hem, want het is eh, bijna voetballoos, geloof ik, voor jou. Nee, het is voetballoos voor jou vandaag. Het is bijna voetballoos, ja. Vanavond voetbal. Oké. Okay. Dank je wel, uh, Martin. Okay. Dank je wel. En dat was, uh, dat was de vraag en dat was de antwoord. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At toch even de vraag aan Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord, oud voetballer. En, en alweer een hele tijd uh, bij diverse clubs technisch directeur, nu bij, bij Feyenoord. Is het, is het iets waar je als club mee bezig bent? Met wat er via Studio Sport verteld wordt in, in samenvattingen uit de mond van commentatoren? Of, of gaat dat gewoon voorbij en denk je nou. Ik nee, bedoel, een commentator heeft een mening over een voetballer, heeft een mening over de club. Enfin, dat, dat hele verhaal. Heeft dat nog ergens een naamwerking of is dat schouder ophalen en morgen weer een nou, dat Nou, ik denk het wel. Kijk, als je net als afgelopen seizoen, dan kom je op een gegeven moment in een bepaalde sfeer dat het zeer positief is richting mm. Feyenoord. Dan, dan zijn de spelers goed, de trainer nee, goed, de directie zegeningen. goed, dan tel je je zegeningen. Aan de andere kant moet je altijd wel weer beseffen dat het dan dikwijls ook wel een beetje overdreven wordt aan die kant. Dus ja. je blijft altijd wel nederig en je gaat kijken waar kan het altijd beter. Dus je blijft gewoon met je voetjes op de grond staan. Maar gaat het in een, in een periode dat het heel slecht gaat, ja, dan krijg je je het verhaal wel over je, ja. over je heen. Nou, dat, daar luister je naar, absoluut. Want er zit altijd wel een kern van waarheid in. En waar je wat mee kunt, daar ga je mee aan de slag. Ja, en, en het roepen, om het roepen, ja, dat laat je langs je, langs je afglijden. Ja. Straks de Sportweek met Evert de en, en Eddie Poelman. Maar nu de Vliegende kip. Hij zoekt legendarische medailles en Olympisch geluk. Olympisch geluk. De Vliegende kip. De vliegende kip, Zul van der Wart. Twaalf jaar geleden is het alweer dat uh, Kirstie Bogert een zilveren medaille won... met Mirjam Hormans uh, in de finale, dames dubbel, in Sydney. Nu zitten we thuis voor uh, de buis. Uh, Eurosport staat aan. Jij bent uh, commentator daar, je moet vanmiddag ook gaan werken. Je hebt net ook die discussie gehoord. Wat vind jij uh, van tennis? Dubbel commentaar of wil je het liefst alleen doen? Ja, dat blijft een interessant, uh, interessant iets. Ik denk als je inderdaad... Um, ik kan het wel eens zijn dat, dat er moet rust zijn. Het kan natuurlijk heel chaotisch worden met z'n tweeën. Maar als je daar een duidelijke rolverdeling in hebt... dat, dat de één echt zich houdt bij de, de, de standaardgegevens van de wedstrijd. Echt het neerzetten van, van, de, van de historische gegevens. Maar je hebt dus een oud speler ernaast zitten voor... Techniek, voor tactiek, voor het mentale aspect. Dan denk ik wel dat het een meerwaarde is. Maar je zult daar wel inderdaad een, een goede balans in moeten vinden. Ik vind het persoonlijk, uh, vind ik het leuk om met z'n tweeën te werken. Zeker bij grenslems. Zeker bij de mannenwedstrijden. Soms heb je wedstrijden van, van tussen de drie en de vijf uur. En dan is het gewoon leuk om af en toe inderdaad iemand naast je te hebben die dan een, een andere invalshoek bijvoorbeeld benadert. Dat, ik, ik, ben er op, ik ben er geen tegenstander van in ieder geval. Jij bent de oud-speelster, um, op een goed niveau, 29ste ooit geweest van de wereld. Uh, je hebt meer dan een miljoen verdiend, maar dat heb je niet overgehouden. Nee, nee, helaas, uh, dat is altijd een beetje een misverstand. Tennis is verdienen veel geld, absoluut. En hoe hoger, hoe meer natuurlijk. Maar je hebt ook, um, je hebt heel veel kosten en daar staan mensen vaak niet bij stil. De beslagens van de coach en de hotels en de reizen en het eten en het drinken ter plekke... dat is allemaal wel uh, voor rekening van, uh, van de sporten natuurlijk. Deze komende twee weken ben je veel te horen... Uh, met commentaar. We hebben vijf Nederlanders die meedoen in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Dat is tegenwoordig goed. Dat is fantastisch. Dat is echt supergoed nieuws. Uh, ja, het was, van Robin, wist, Robin Hazen wisten we natuurlijk al vrij vroeg dat hij mee zou doen. Ook Arons Carus. Maar er, zijn uiteindelijk, er was uiteindelijk wat, wat verwarring of, of Krijtjek mee zou doen, ja of nee? Vanwege die kilolessuren. Gelukkig, wonderlijk is dat uh, goed gekomen. En nog twee spelers, Igor Seisling en Kiki Bertens via de, via de kwalificatie. En uh, ja, dat, dat is super, want het is heel lang geleden, denk ik, dat we de vijf hebben gehad. Ja, vooral die laatste, Kiki Bertens, die doet het goed, hè? Ja, superleuk. Zeker natuurlijk. Ik vind het leuk omdat dat inderdaad dames-tennis uh, natuurlijk weer eens is. Dames-tennis op de kaart gezet. Met het winnen van het uh, WTA-toernooi in uh, Marokko. Fantastische stap voorwaarts gemaakt. Van ongeveer 150 gegaan naar, naar ruim binnen de top 100. 89 geloof ik, heb ik nog over gezegd. En, en er stond natuurlijk best wel druk ineens op. Want vanuit de anonimiteit een toernooi winnen en dan als eerste geplaatst in de kwalificatie. Men verwacht wel dat je er dan doorheen komt. En moeilijk eerste ronde gespeeld in de kwalificatie. Knap doorheen gekomen. Twee goede wedstrijden daarna gespeeld. Dus ja, ik ben echt heel erg blij met, uh, met de nieuwe naam bij, uh, bij de dames. En ze speelt tegen Christina McHale. Dat is een jonge Amerikaanse, geen makkelijke loting. Maar ze heeft niks, uh, niks te verliezen. kan vrijheid spelen. Dus ik kijk er wel naar uit. Wat voor toernooi wordt het? Wie gaan er winnen, denk je, bij de heren en de dames? Nou, kijk, okay, bij de mannen zitten we natuurlijk al heel lang in een fase dat, uh, dat er gewoon uh, vier bovenuit steken. Eigenlijk drie. Maar Andy Murray voegen we daar als vierde nog, nog bij. Ik denk dat je niet anders kan bedenken dat Nadal toch de titelkandidaat uh, favoriet is. Ondanks dat Djokovic nummer één, uh, is. Die heeft, Zover is ik goed gespeeld vorig jaar. Er werd zoveel van hem verwacht. Um, nu heeft hij de druk Djokovic dat hij uh, het vierde Grand Slam op rij kan winnen, weliswaar niet in één kalenderjaar, maar dat is sinds 69 sinds Rod Lever niet meer gebeurd. Dus dat, daar zal hij druk voor voelen. Nadal zal druk voelen om de zevende Roland Garros-titel te winnen. Gaat dan Björn Borg voorbij, dus dat is mooi. Federer staat daardoor misschien wat in de anonimiteit, omdat de aandacht echt op Djokovic en Nadal gevestigd is. Dus ik denk dat we het daar wel in moeten gaan zoeken. Bij de dames wordt het wel interessant, want um, er is een mogelijke kwartfinale ontmoeting tussen Serena Williams en Maria Sharapova. Um, ja, dat is nou eenmaal loting. En dat is denk ik wel um, ja, ongunstig voor het toernooi. Ik denk dat ze allebei uh, naar de halve finale hadden gemoeten. Gaat dus uh, niet gebeuren. AZRN nog steeds nummer 1. Um, goed bezig. Maar ik, ik heb Serena Williams de laatste uh, weken gevolgd. En die, als zij meedoet ze is fit, dan uh, is ze een hele gevaarlijke tegenstander. Het leuke is, Martin Vergeel zit in de studio. Jij kent zijn vrouw Annette. Ja, die heeft mij menig zweedruppel bezorgd. Zo? Ja, daar hebben we echt hele zware, wel best wel hele leuke lessen altijd. van gehad in de periode dat ik met Betty Steuven nog trainde... en bij Joop Ooms in Berkel-Enschot. En ik heb hem heel lang niet gezien, dus ik, mag, ik hoop dat ik bij deze de groeten mag overbrengen. Maar dat was een hele leuke tijd. Dat zei Christy Bogert. De groeten via de radio, dat is ouderwets. En het kan nog altijd, tot op de dag van vandaag. Ja, mensen, zeggen, mensen ook veel succes met uw programma. Dat, dat hoor je ook nog wel eens. Erg leuk om te horen. Martin van Geel, technisch directeur bij Feyenoord. Oud-profvoetballer uh, tussen 77 en 95. Daarna bij diverse clubs technisch directeur geweest. Waarom ben je nooit trainer geworden? Vroeg ik me eigenlijk af. Ik heb nooit die ambitie gehad. Nooit. Uh, waarom niet? Omdat ik voor jeugdtrainer te weinig geduld had, dacht ik. Uh, Amateurtrainer veel te veel eisend, uh, Dat uh, moet je niet aan beginnen, moet je jongens niet aan willen doen. En als je echt een hele goede trainer wordt, ja dan afhankelijk hè, dan, uh, van het resultaat, maar als je een hele goede bent moet je half Europa door. Het heeft mij nooit zo getrokken en ik had veel meer uh, ambitie om, uh, voor, voor de totale organisatie. Ja. Vanaf het begin eigenlijk. Ja, ja, ja. Vandaar al die cursussen. die, uh, ja, die eerder... ja. Maar goed, je had dus ook journalistiek uh, kunnen, wat je zei. Hè? Een cursus gevolgd met al die ervaring van het veld en de kleedkamer. Nu vanaf de tribune voor wel, Welk medium dan? Ook? Had gekund, maar uh, wat ja. ik al zei, ik kreeg de kans bij, ja. uh, bij Willem II... van de ene op de andere dag. Ik leverde mijn contract in. Ik was inmiddels ook 34. En uh, veel, uh, veel blessures het laatste jaar. Dus die, uh, die stap was, uh, was heel uh, snel gemaakt. En uh, die heb ik met beide handen ja. heb ik die kans aangekregen. Maar technisch directeur begrijpt... Een trainer, doorgaans, neem ik aan. Ja. ja. Dat kan ook spanningen geven uh, tussen beiden. Want de een vindt iets en de ander vindt ook iets. En ze hebben allebei min of meer gelijk, want ze hebben... Eh, kennis van zaken. Dat klopt, maar ik heb dus geen diploma's, hè, geen coach betaald voetbal. Dus eh, sowieso eh, kan en mag ik eh, geen, eh, geen betaald voetbalclub eh, trainen. Maar wat, ik, eh, wat veel belangrijker is, ik heb die ambitie totaal niet. En wat nog veel belangrijker is, ik heb het karakter eh, om mensen te laten functioneren. Dus mm. eh, de hoofdtrainer coach wil ik alleen maar ondersteunen, die wil ik helpen, die wil ik eh, faciliteren, eh, proberen eh, te klankborden wanneer dat nodig is. En, eh, en samen proberen we dat te doen met verschillende verantwoordelijkheden. En hij is verantwoordelijk voor eh, Samenstelling van de, van de trainingen. Uh, hij is verantwoordelijk voor de tactiek, voor de opstelling bemoei ik me totaal niet mee. En dat doe ik al 17 nee. jaar zo. En dat, is, uh, dat bevalt mij prima. En ik moet zeggen, de trainers waar ik mee werk ook. Nou ja, het voorkomt inderdaad uh, dat je met elkaar in, in conflict raakt. Want als de een vindt dat, uh, dat er een speler moet worden opgesteld... Uh, van wie de ander zegt, daar begin ik niet aan... dan, uh, ja, dan heb je hij wel in de tent natuurlijk. Dan kun je conflicten hebben. Maar net als ja. nu ook, we zijn uh, eigenlijk al een jaar bezig... met het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen. Nou, daar is Ronald Koeman en de rest van de technische staf... Ja. en de scoutingstaf vanaf het begin ervan... volledig bij betrokken geweest. Dus ja, dat is in structuur werken... Dus ja, dat is ook uiteindelijk breed gedragen door iedereen. En ook door Ronald dus. Ja. Ronald Koeman kwam uh, als opvolger van uh, Mario Been. En uh, na zijn eerste training uh, van Feyenoord zei hij dit. Voetbal is uh, het leukste als je zelf uh, mag meedoen. En daarna is het uh, het leukste dat je betrokken bent bij, bij het spelletje. Wat, uh, wat het mooiste is wat je, wat je kunt doen. En uh, nou ja, dat geeft plezier... Af en toe is het niet, niet eens een keer slecht om een uh, periode even weg te zijn. Dus ik vond het wel weer tijd. kom uh, maar terug. Hoe, hoe kom je nou aan Koeman... op het moment dat je been ontslaat en denkt... wie gaat, wie gaat deze kaart trekken? Hoe gaat zo'n proces... Nou, ja, dat doe ik eigenlijk altijd op dezelfde manier. En dan gaan we eerst kijken naar wie is de juiste man op de juiste plaats op dat moment. Want een club zit in bepaalde fases, in een opbouwfase. Of misschien kun je beter iemand hebben die het kan continueren. Maar op dat moment vonden wij, met mijn mededirecteur Erik Gudde... destijds ja. Mark Koevermans, Onno Jacobs destijds nog... en onze raad van commissaris. Want het is zo'n belangrijke beslissing. Die neem je niet in je eentje. Dus die moet je breed gedragen nemen. Zeg ik, nou, waar moet die aan voldoen? Toen vonden wij, nou, de, de, de man moet autoriteit hebben. Heel veel ervaring hebben, moet een team optimaal kunnen laten functioneren. Moet spelers die bij heel veel talenten hebben, jonge spelers, moet die uh, optimaal kunnen laten ontwikkelen. En discipline hoog in het vaandel. En wij vonden dat Ronald Koeman aan ja. die criteria voldeed. Ja, ja, ja, je gaat criteria uh, vaststellen, je gaat plussen en minnen aan de hand van die criteria. En dan wordt er toch gezegd: Koeman is geen opbouwtrainer. Ja, dat wordt gezegd. Maar dat ga je dus aan de voorkant ook heel goed bespreken met Ronald. Dan dat was een hele plausibele reden van hem. Die zei van, ja, maar bij Valencia en bij PSV, eh, daar hoef ik niet op te bouwen. Daar worden gewoon resultaten gevraagd, elke week weer. Eh, en niet anders. Maar in de Ajax-periode, waarin Wesley Sneijder en Rafael van der Waart eh, kwamen... daar heb ik die kansen, die heb ik ja. wel degelijk die kansen gegeven. Dus het was eigenlijk een hele plausibele reden. Nou, en dit jaar heeft hij dat ook volledig eh, waargemaakt. Maar dat was wel een bespreekpunt aan de voorkant. Dat ben ja. ik helemaal met je eens. Dat fijn wat... Uh, Gaat Europa in, voor uh, om de Champions League uh, spelen... 31 juli meen ik aan, augustus rond die datum. Ja. Maar dan is even de vraag, uh, met wie, Gwydetti? Uh, nou, John, waarschijnlijk niet. Eén, uh, uh, moet hij nu herstellen van zijn, van zijn virusinfectie. Uh, dat, daar heeft hij nog wel even voor nodig. En twee, heeft Manchester City hem uh, nou. opgeroepen... om uh, de voorbereiding weer in, in Manchester te starten. Nou, dus waarschijnlijk niet. Nou, de vraag is, komt Castaños terug? Dat zou kunnen. Uh, Luc is dus vorig jaar uh, net voor mijn komst uh, verkocht aan Inter Milaan. Nou, dat is niet goed gegaan. Uh, nee. Te jong daarheen gegaan wellicht. Nou, is een speler die Feyenoord kent, die de cultuur kent, die de speelstijl kent... die heel veel jonge jongens uh, ook kent en, en daarmee is opgegroeid. Dus dat is absoluut een, uh, een jongen die, die bij ons op de lijst staat... Uh, als we die zouden kunnen huren van Inter, ja, dan, ja, uh, dan zou het een optie kunnen zijn. Auke Alkema en Pascal van der Vlies zeggen... is er al contact geweest met Royston Drenthe? Nee, dat is nog geen contact geweest. Wat ik toen dus straks al zei, van uh, we zijn al veertien dagen bezig om ons budget uh, vast te stellen naar volgend jaar. Nou, dat is een budget wat, wat eigenlijk, uh, ja, waar, waar nog een nummer 9, Lucas Tanjos, wellicht uh, in een nummer 10 misschien Lex Immers, waar we op dit moment met Ado Den Haag in, in gesprek zijn... in zouden kunnen passen. En dan is ons budget vol. Uh, wij hebben op de posities waar Royston Drenthe uh, heel goed kan spelen... want dat is echt een fantastische speler die, die, die echt iets ja. zou toevoegen naar Feyenoord... hebben wij al een aantal spelers. Ja, en dan, uh, dat, dat, dat kan ons budget gewoon niet dragen. Dus wij gaan voor die spitspositie, enorm ja. belangrijk voor ons. We gaan voor die nummer o 10, die aanvallende ja. middenvelden. En op de posities waar Royston kan spelen, bijvoorbeeld de linksbackpositie. Ja, daar hebben wij bijvoorbeeld Bruno martens in. Hebben we net verlengd tot 2016. Heeft een ongelooflijke goede uh, ontwikkeling doorgemaakt. Ja, die geven we dan toch de kans. En dat is misschien ja. wel uh, de volgende uh, Royston-Drenthe. Ja, laten we het hopen voor Feyenoord en voor het voetbal. Maar uh, Kelvin Leerdam, de jeugd-international, de verdediger. Die, uh, uh, ja, dat was ja. vrijdag een, een, een ultimatum, geloof ik ongeveer, een deadline gesteld. Van dan moeten we weten uh, waar we aan toe zijn met je. Dat klopt, wij vonden dat het ook mocht. We hebben begin februari hebben wij uh, die gesprekken opgestart. We wilden Kelvin, die een fantastisch seizoen heeft gedraaid... wilden we heel graag langer binden dan Feyenoord. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2013. Uh, maar goed, na maanden uh, besprekingen met elkaar en onderhandelingen... En, uh, ja, hebben we, heeft, heeft Kelvin toch die aanbieding naast zich neergelegd. Uh, vragen en aanbod lagen uh, in zijn optiek te ver uh, uit elkaar. Ja, dat respecteren wij uiteraard. Ja, Iedereen heeft daar zijn mening dus? over. Nee, dat wil niet zeggen. We, voorlopig blijft hij gewoon bij Feyenoord. Nog, en wie weet wat er volgend jaar uh, gebeurt, zo rond dit tijdstip: uh, tien voor twee. Uh, het wekelijkse onder ons zit tussen de heren Even Ten Apel en die Poelman. Die ken je nog wel, uh, Martin. Ja, zeker. Dat zijn uh, dat zijn de mannen van de uh, gouden uh, studio Sporttijd, zal ik maar zeggen. Met hun kijk op de afgelopen Sportweek, en ze leggen ook een wetje waar u iets mee kunt winnen. Het was met het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Mooi weertje, man. Goedemiddag met Evert. Ja, uh, ook goedemiddag. Uh, je bent het allemaal gisteren dus doorgekomen. Ja, het Songfestival bedoel je? Uh, ja, ook. Uh, dat, uh, <laughs> dat liep in ieder geval uit zonder dat er verlenging of straks op strakschool kwamen. Uh. <laughs> en de voetbalwedstrijd, hè? jongen. Ik heb alleen genoten van de tattoos van de spelers... Van de kleuren van de schoentjes en toen Robben erin kwam. Ja, en, en van Maanolf, hè? Ja, Manol, ik denk dat de PSV gewoon twee jaar lang op een verkeerde plek heeft neergezet. Ja, dat, daar lijkt het wel op. Hij moet voor of naast van Bommel gaan spelen. Maar ja, verder was het natuurlijk een, een soort joghortalftal, die Bulgaren. Weet jij bijvoorbeeld wie de kampioen van Bulgarije geworden is dit jaar? Ik denk Litex, Lovex of zoiets? Nee, nee, nee. Een hele nieuwe club. Uh, judo, Gretz of zo. In ieder geval een soort uh, RKC of Helmondsport. Maar, maar die hebben alleen zijn, al he? om te illustreren dus uh, dat, uh, dat het helemaal niks is. En dat, uh, dat die nederlaag toch een beetje aankomt. Ze hebben allemaal wel verloren. De Duitsland uh, zo, en de VW, van Zwitserland. Ja, ja, ja. Maar uh, wij moeten ons toch wel zorgen gaan maken, gezien de, gezien de opstelling. Het blijkt dat Van Marwijk, omdat hij uh, Van Bommel en de Jong op het middenveld zet... ...dat hij geen vertrouwen in de defensie heeft en waarschijnlijk terecht. Daar heeft hij gelijk in, ja, want dat is een groot probleem. Want die laatste goal, daar werd ik vroeger al voor, uh, voor uitgescholden... ...als ik in mijn amateurtijd een bal zo door het midden uitverdeelde in de blessuretijd. Ja, bijvoorbeeld. En uh, stel eens dat uh, Matthijs er niet verder kan... Daar gaat Ron Vlader spelen. Daar zal Martin van Geel het ongetwijfeld mee eens zijn. Die kan dat aan. Die heeft een sterk seizoen achter de rug. Daar zal uh, Martin het mee eens zijn. Maar moet hij dan met hangende pootjes terug naar Anita om die er weer bij te halen? Ja, dat kan. Want ik kan zien de jongen halen voor een andere positie. hoor, Dat zien we allemaal wel. Hé, hey, ik zit naar het handballen te kijken. hè? Ja. Op een livestream ja, op de die, computer. Je moet naar Londen waarschijnlijk. hè? Nou, nee, dat gaat niet door hoor. Nee? Nederland heeft twee wedstrijden gewonnen. Van Kroatië vrijdag en vanmorgen vroeg met 30 21 van Argentinië. Maar nu spelen Spanje en Kroatië tegen elkaar. En als Kroatië dat gaat winnen, en daar lijkt het op, en die staan met vijf voor... ...dan is Nederland alsnog de zaak. En dan gaan ze dus weer niet. Dat is een, beetje, een klein beetje shit. Uh, handje klap. Ja, ik, ik zag Spanje bijvoorbeeld net twee strafworpen, strafschoppen bij het voetballen missen waarvan ik denk van die gooi ik er nog in, maar goed. Ik, ik denk dat Nederland dus eigenlijk gewoon pootje gelicht wordt en, uh, en, en die, die zitten berustend op de tribune te kijken van we waren er zo dichtbij, maar het gaat niet lukken. Heb jij gisteren trouwens ook gezien de lotto? Ja, ja, ja. Omdat die, die wedstrijd was, zag ik dat. En daar, daar zag ik een, een mevrouw die op de eerste plaats maar wat bazelde. Maar het, het was opgenomen. Het terwijl was dat opgenomen, 20 en dat jaar geleden de sporttijd niet mocht. Nee, dat mocht niet in onze tijd. En bovendien, uh, het, laatste, het laatste zinnetje viel weg. Mooi hè? Ja, nou, in ieder geval, uh, zo, zo zie je nog eens wat door zo'n ja. wedstrijd. En we, er komen er nog twee aan. En uh, dan gaat het er toch om. Huntelaar en Van Persie wel of niet samen? Ja, zaterdag weten we dat. In de laatste oefenwedstrijd tegen Noord-Ierland gaat hij met zijn basisopstelling spelen... waarmee hij tegen Denemarken gaat beginnen. Ja. Ik durf te wedden dat hij het niet aandurft met Van Persie en Huntelaar samen. Ik durf te wedden dat hij het niet aandurft om het niet te doen. Oftewel, Huntelaar en Van Persie gaan allebei tegen Noord-Ierland spelen. Nou, oké, okay, daar wedden we dan op. Doen we! De groet aan Martin van daar ook! Hoi! Evert en Eddy, uh, en het gaat uh, bij die weddenschap om een perstribune... Evert en Eddy t-shirt, u kunt met de heren meewedden... van Persie en Huntelaar niet, uh, zegt Evert en Eddy, zegt natuurlijk het tegendeel. En dan uh, via de perstribune.nl even op het onderdeel Evert en Eddy klikken... om een wedje mee te leggen. Uh, de winnaar van het shirt vorige week is Stefan Brekelmans uit Heerlen. Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord. Een paar vragen van, uh, van luisteraars... Feyenoord slaagt erin om uit het financiële dal naar boven te kruipen. Zaken te saneren, zegt Jan Bakker uit Sint-Anna Parochie. En dan hangen de aanscheiden weer boven de kuip om de talenten weg te kapen. Hoe staat de technisch directeur daar tegenover? Nou, op dit moment is het gelukkig nog rustig. De afgelopen zomers is Feyenoord altijd wel jeugdspelers kwijtgeraakt. Vorig jaar nog uh, Rekiek en Aken aan uh, Manchester City en Chelsea. Dit jaar gelukkig nog niet. Dus ik klop dat nu even af op hout. Uh, We proberen onze spelers ook uh, absoluut daarin te beschermen. We proberen ze ook te laten zien dat wij een beleid ja. hebben... dat ze door kunnen groeien naar de eerste selectie. Dat ze de kansen krijgen. En, nou, en als ze zich daar dan ontwikkelen en een aantal jaren in de Kuip spelen. Ja, en ze zijn dan zo goed dat ze dan die stap kunnen maken... naar uh, eventueel een buitenlandse club. Maar... Liever niet eerder. En dan is, uh, is ook de vraag uit luisteraarskringen. Uh, Wat doet de technisch directeur van Feyenoord? Wanneer gaat die de grens over? Op vakantie. Mogelijk. Maar ook misschien om wat langer weg te blijven bij een voetbalclub. Nee, ik niet. Nee. Ik heb nee. al, euh, zoals ik dat als voetballer had... de ambitie om elke week en elke maand en elk jaar eruit te halen wat erin zit. En dat is mijn ambitie. En dan, euh, dan probeer ik dat de komende jaren absoluut bij, bij Feyenoord te doen. En, en geen enkele ambitie om, om daarin te verkassen. Nee, totdat er natuurlijk een club belt... Ja. En dan zegt, dan zegt je, Anna, de trainer Ronald Koem, er komt een trein voorbij. Nee, zeker niet. Nee? Uh, ik wil altijd in ieder geval drie jaar bij een club zijn. Want ik vind dat je dan pas echt je beleid, uh, dat dat pas zichtbaar kan worden. Als je maatregelen neemt, uh, dan, uh, dan wordt dat uiteindelijk na een aantal jaren pas echt zichtbaar. Dus voor drie jaar zeker niet. En wat mij betreft nogmaals uh, nog, nog een aantal jaren langer bij Feyenoord. Ik vind het een fantastische club. Ik ben er helemaal op mijn plaats met fantastische collega's. Dus voor mij mag dat. Maar je moet in de voetballerij ook wel altijd beseffen dat je het niet... Zelf altijd kunt bepalen. Soms bepalen mensen ook voor jou. Ja. En dat, ja, dan en dan en ja wat, het kan ja. zomaar aflopen natuurlijk, hè, als er een tijdje <lacht> tegen zit, dan wordt ook de technisch directeur ontslagen. Nou, daar kom je ook eh, ja. onder, onder een bepaalde ja. druk uh, te staan, dat is logisch, maar goed, ik ga daar voorlopig niet vooruit, uh, wij vanuit wij werken uh, op een prima manier met elkaar samen, we hebben nog een hele leuke, uh, leuke ambitie uh, waar ja. te maken bij Feyenoord en uh, we zijn nog lang niet klaar. Nee, nou ja, Erik Gudde was een tijdje geleden hier te gast, de directeur van Feyenoord en die lag toen zwaar onder vuur, weet was echt die slechte periode en toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd of die nog komt en als komt, of die, nog te, of die nog directeur is van Feyenoord. Hè? Dus die, die, die wind kan maar zo weer tegen gaan. Dat kan zijn. Kijk, ja. het was natuurlijk vorig jaar een heel erg matig jaar. Financiële hele slechte jaren. Uh, daar heeft Erik met zijn team enorm in moeten saneren en impopulaire maatregelen moeten nemen. Maar goed, het publiek, de achterban, de, de media, die willen op een gegeven moment ook wel resultaat zien. Nou, we hebben dit jaar gelukkig met z'n allen kunnen laten zien dat saneren en presteren gelukkig samengaat. Ja, en nu is het weer de uitdaging om dat te continueren. En In het begin van dit seizoen was nog druk maar gelukkig door uh, door het verbeteren van de resultaten is is die is die wat weggenomen uh, en, uh, en we, la, laten we hopen dat het zo blijft ja je, je, je gaat morgen gewoon weer nee morgen is tweede pinkstag dan is dus misschien rustig even even hè? rustig ja, en, wil, en dan maar, maar, maar dinsdag gewoon weer aan de slag, aan het werk. Klopt. Dinsdagochtend 8 uur beginnen wij met ons directieoverleg. Eh, om de laatste eh, zaken fijn te slijpen ja. met betrekking tot de begroting. Proberen om de selectie nog vorm te geven. Dus uh, we hebben nog een hele hoop te doen. Ja, ja. en eh, ondertussen wel ook even het EK gaan volgen, natuurlijk. Uiteraard, maar wel op tv. Ik ga er ja. niet heen. Ik vind dat je heel veel tijd en energie kwijt bent daarvoor. Heel veel respect voor al die supporters natuurlijk die dat altijd wel doen. Ik doe dat uh, toch vaak niet. Ik wil het graag uh, helemaal volgen in het toernooi. En dan, uh, en dan zie ik voor de buis zie ik, zie ik alle ja. wedstrijden. En, en als je het voor het zeggen had bij het Nederlands Elftal... de vraag van Evert en Eddy net, hè, van Persie en Huntelaars samen of juist niet? Ik laat dat heel graag aan een ja. hele capabele coach als Dat's... Bert van Mouwijk over. Ja. Heel graag. Maar je ja. hebt ook inzicht... Nou, inzicht. Aspera, uh, ik asperiën, heb, asperiën, en ik heb asperiën, voorkeuren. He? En, die, ja. en, die, die, en die heb ik bij Feyenoord ook. Maar ja. wat ik toen dus straks al zei... Dat blijft gelden? Dat ge, blijft gelden. De verantwoording ligt bij de hoofdtrainercoach. En die, die, die heeft nog veel meer inzicht. Die mm. zit in de kleedkamer. Die is op het trainingsveld. Die, die ziet de, de bepaalde samenstelling en de cohesie in een groep. En uh, daar moeten we het aan, aan overlaten. Ja. Zeg maar, als je er van buitenaf tegenaan kijkt... wat denk je dan uh, qua prestaties van dit Nederlands elftal? Hoe ver gaat het komen? Want je moet toch van spelling doen. Ja, dat is een bepaalde inschatting die je moet doen. En ik, ik denk dat dat er nog niet zo mee zal vallen. Eh, twee jaar geleden natuurlijk een ongelooflijk mooi toernooi. Op het allerlaatste moment ging dat pas fout tegen Spanje. Maar daar klopte alles. Daar, daar, daar, daar, daar, daar was de sfeer in de groep. Daar was de honger in de groep. Eh, of dat nu weer is, na zo'n knappe prestatie van twee jaar geleden. Ja, dat is dus veel lastiger. Eh, het weer bevestigen is, is lastiger dan er, dan er komen. En, eh, en dat zal waarschijnlijk dit toernooi ook blijken. Maar eh, we gaan er het beste van hopen. <tacht> nou ja, het klinkt niet dat je zegt van... Uh... We gaan ervoor zitten en uh, Oranje, uh, we gaan van je genieten nou, uh, heel veel weken lang. Weet je waarom? Omdat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt. Het wordt allemaal beslist en zeker op dat niveau in een paar momenten in een wedstrijd. En valt die binnenkant paal binnen of valt die binnenkant paal eruit? Ja, dat zal uiteindelijk uh, uh, teweeg brengen of je, of je heel ver komt in het toernooi. Want de verschillen zijn, zijn gewoon minimaal. Nou, dan moet alles kloppen, dan moet iedereen top zijn, dan moet iedereen op zijn niveau zijn. Ja, en dat, uh, daar, daar heb ik wel wat vraagtekens bij of dat zo is. Marten van Geel, ik wens je een mooi seizoen met Feyenoord. Dank dat je hier wilde zijn op deze zomerse Pinksterdag. Dank je wel. Wat ga je nu doen? Graag gedaan. Ik ga nu terug en we hebben vanmiddag uh, hebben we nog een afspraak met vrienden. Dus daar gaan uh, we. Oh, kijk aan. Dus het is even geen begroting vandaag. En, uh, ja. en geen Guidetti en al dat soort soorten. <laughs> <laughs> nou, ik wens je een mooie zondag. Dank je wel. Ja. De Perstribune, het antwoordapparaat is tot uw beschikking 035-677-6001. U kunt ons mailen op deperstribune.nl. U kunt ons twitteren, hashtag deperstribune. En op Facebook zitten we gewoon. Like ons op Facebook. U kunt de hele middag met de Perstribune bezig zijn. U kunt ook voluit van de zon genieten. Ik wens u een prachtige middag. En veel plezier zometeen bij de collega's van langs de Lijn. Tot volgende week. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ik ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. Kiss from a rose. Bettina Buitenhuis die dacht nog aan Telly Sevelles met Who loves ya, baby? Die miste de lolly. Jan kan me wel voorstellen als je aan Kojak denkt. Maar Ankie Goud uiteindelijk heeft het Crypto-Picto-boekje gewonnen vandaag. En zo. Hey, Ankie, wat goed? Oh, Ankie, je, oh, oh, je Anki. Ja. Oké, okay, nou, dat moet ik even uitleggen. Ik krijg hier meteen een, een, een papier hier toegeschoven met Ankie Goud. Ankie Vergunst, hij heeft Goud gewonnen. Oh, maar ik lees alles klakkeloos voor wat hier wordt opgehaald. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl Vanavond om 8 uur in Labyrinth Radio...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 Met de wetenschap van nu. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo uit Eruditje, vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl. Dit is Radio 1.